1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, hij bedacht een sociaal mediaspel... dat jongeren moet aanzetten tot een gezondere levensstijl. En met deze idealist uh, hebben we zometeen een gesprek tijdens de werklunch. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorald Megens. Goedemiddag, minder risico's en duidelijke producten... dat is de opdracht voor de banken van de commissie Wijfels. Douane neemt illegale gevaarlijke medicijnen in beslag. En RIVM registreert een toename van mazelen. Vanmiddag is het wat droger, breekt de zon soms door. 14 tot 17 graden wordt het. Vanavond en vannacht gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Morgen overdag veel bewolking, maar ook van tijd tot tijd zon. Blijft zo goed als droog bij 16 tot 19 graden. Zondag nog iets meer zon, maar mogelijk ook weer wat lichte regen. Bij weinig wind wordt het wel 17 tot 21 graden. Banken moeten minder risico's nemen, de financiële producten moeten simpeler worden... en de consument dient weer centraal te staan bij de banken. Dat zegt de commissie Structuur Nederlandse Banken onder leiding van oud-bankier Wijfels. Bert van Sloten vroeg aan Herman Wijfels wat we als consumenten van zijn adviezen gaan merken. Eén, eh, dat de banken hun, wat wij noemen, eh, maatschappelijke taak... op een verantwoorde manier eh, invullen. En het andere is dat als gevolg van onze voorstellen mensen als belastingbetaler niet meer zullen hoeven op te draaien... voor problemen die eventueel in het bankwezen ontstaan. En ik merk er natuurlijk ook wat van als ik een woning ga kopen. Dat lekte gisteren al uit, uh, dat nieuws. Namelijk dat er voortaan nog maar 80 als het aan uw commissie ligt, gefinancierd wordt. Hoe moet dat dan als uh, jonge starter? We hebben nu meegemaakt dat die hele hoge financieringen... tot um, uh, soms 120 van de waarde van een huis... Eh, dat die eh, bij een daling in de woningmarkt tot grote problemen leiden. Met name voor huishoudens. Dus, zeggen wij, eh, is het niet veel verstandiger om uiteindelijk... Eh, op lange termijn aan te koersen op eh, maximale financiering... van de waarde van een huis tot 80%. Maar hoe moet dat dan als jongen starten? Eh, dat vraagt tegelijkertijd om eh, aanvullende maatregelen... zowel in de woningmarkt als op het gebied van sparen... En daar stellen we voor eh, op het gebied van sparen, bouwsparen in te voeren. Waarbij je dus geholpen door de belastingen eh, kunt sparen voor de aanbetaling op een eigen woning. En ik merk er waarschijnlijk nog wat van als uh, consument. Namelijk, uh, u pleit voor simpele financiële producten. Ja, ja dus wij hebben eh, gewoon geconstateerd dat eh, in de jaren negentig en daarna... Eh, toch eh, op allerlei mogelijke manieren producten in omloop zijn gekomen. Waar consumenten eh, nou ja, min of meer getild werden, laat ik het zo maar even zeggen. En dat gaat met name over hypotheken en over eh, individuele pensioenspaarproducten. Dus wij zeggen nu: waarom eh, ontwikkelen we niet een standaard product? Een standaard product voor elk van die twee. Eh, waardoor consumenten er zeker van kunnen zijn, dat is degelijk, dat is uh, in ieder geval wat ik nodig heb en daar kan ik van op aan. Daar zitten geen uh, onverwachte dingen in die ik niet heb gezien of wat dan ook. Bij het lezen van dat rapport kwam bij mij één woord uh, boven, het woord het zilverwerk. Snapt u dat? Ja, dat, uh, dat, dat snap ik. Uh, maar dat is niet wat wij aanbevelen. Dus, uh, dat daarna... lijkt er wel een beetje op. Ja, dus uh, als, de, als er een goede belangstelling tegen de goede prijs zou zijn... zou ik daar geen bezwaar tegen hebben. Maar wij hebben niet die haast en niet die conjuncturele overweging erbij. Ja, en waarom niet die haast die Windjes wel heeft? Nou, omdat wij dus vooral kijken naar uh, de structuur van de markt. Hè? Dus wij, wij, wij zitten helemaal niet op... Uh... U bent meer van de lange termijn en hij voor de korte termijn. Uh, zo is het, nou. Minister Dijsselbloem heeft laten weten... het plan om huizenverkopers meer spaargeld in hun huis te laten stoppen... verstandig te vinden. Vier Eerste Kamerleden hebben zich kandidaat gesteld om voorzitter te worden van de Senaat. Met de namen die eerder deze week al bekend werden, is ook nog die van oud-PVDA-minister Ter Horst gekomen. De andere drie kandidaten zijn Ankie Broekers van de VVD, Marijke Lindhorst van de Partij van de Arbeid en Hans Franke van het CDA. De Eerste Kamer gaat dinsdag kiezen uit die vier. Die wordt dan de opvolger van VVD'er De Graaf die vorige week zijn vertrek aankondigde... vanwege de commotie rond de samenstelling van de commissie van in- en uitgeleide bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Dit is het NOS-journaal, het door Alt-Megens. De douane heeft op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... ruim 90.000 illegale medicijnen in beslag genomen. Geneesmiddelen kwamen uit China en uit India... en die werden online in Nederland te koop aangeboden. Gerard van Wenem, voorlichter bij de douane. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw van Wenem, om, om wat voor medicijnen ging het? Um, de meeste medicijnen waren veel erectiepillen, afslankmiddelen en slaapmiddelen. Slaap... Nou, daarnaast hebben we ook een grote hoeveelheid anabole steroïden aangetroffen. Voor de sportfanaten bedoeld waarschijnlijk, ja. Ja, dat denk ik wel. Hoe gevaarlijk zijn ze, die medicijnen? Ja, medicijnen zijn vaak gevaarlijk omdat je niet, als je wat via internet bestelt, dat je niet weet wat daarin zit... Mm -hmm. De, de, de werkzame stof die kan een verkeerde dosering hebben. Of er zit helemaal geen werkzame stof in. Of er zit een andere stof in. Uh, waardoor je als, als, als, als, als gebruiker dan daar weer op gaat reageren. Ja. Dus het is heel gevaarlijk als je dat zo ja. via internet koopt. Als er helemaal niks in zit, geen werkzame stof, dan is het nog niet zo erg. Maar ja, het, nee, kan, ook, het nou. kan ook zijn dat ze levensgevaarlijk zijn. Dat zou eventueel kunnen als er een een, bijvoorbeeld een andere stof in zit. Ja. Uh, die. Uh, niet kan combineren met een ander medicijn dat je ook gebruikt. Ja, dus ja, je weet het gewoon niet. Uh, nee. Nee. Uh, u heeft die, die medicijnen uh, gevonden in, in pakketjes, post- en courierspakketten. Hoe, hoe heeft u dat onderzocht? Uh, we hebben gedurende een week meegedraaid in de operatie Pangea. Dat is een uh, wereldwijde... Uh, um, uh, actieweek georganiseerd door Interpol. Ja. Daar hebben wij bij uh, de pakket en de, en de post uh, bepaalde pakketten uitgezocht, uit uh, veel uit, uit, uit Azië. En uh, waar, wij denken, waar wij van hebben gedacht van daar zou wel eens medicijnen in kunnen zitten en die hebben we dan verder onderzocht. Die worden dan opengemaakt of gaan die door een röntgenapparaat? Uh... Eerst uh, als het pakket dicht is gaat het door, een, uh, door de scan. En dan wordt er bekeken of er inderdaad medicijnen in zitten mm -hmm. En op het moment dat ze dat via de scanbeelden kunnen zien, dan wordt het opengemaakt. En dan uh, wordt er goed bekeken wat erin zit. En bij de actie die wij deze week hebben gehad, hebben we ook gebruik gemaakt van het uh, mobiele laboratorium van de douane. Ja. Kon het ter plekke meteen getest worden of er bepaalde stoffen in zaten. Ja. Die er of niet in hoorden of in een verkeerde dosering en afhankelijk van... Uh, dat resultaat. Wordt er dan nog verder onderzoek gedaan uh, bij het douane ja. laboratorium zelf? Is het al duidelijk uh, wie die medicijnen naar Nederland hebben gehaald? Zijn dat bendes of zijn dat particulieren? Nou, het kan van alles zijn. Je ziet heel veel particuliere zendingen wel. En als de zendingen groter zijn, dan, ja, dan wordt dat verder onderzocht. Want dan is het, uh, de kans groot dat dat dan voor, voor, voor doorverkoop ja. is. Maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht. In Nederland nee, hebben wij geen aanhouding in het verricht. Want dat doet dan ook de, de IGZ, want wij doen het in opdracht van de IGZ. Dat is helder. Ik eh, dank u wel voor de uitleg, Gerard van Wenum van de Douane. Goedemiddag. Zeker 161 mensen hebben de mazelen. En dat is een stijging van ruim 50 geregistreerde gevallen... in vergelijking met vorige week, zegt het Centrum Infectieziektebestrijding... van het RIVM. Die toename van ruim 50 gevallen was verwacht, zegt Roel Coutinho van het RIVM. Als je één kind hebt met mazelen en daaromheen zitten allemaal kinderen die nooit mazelen hebben gehad... Ja, dan worden er gauw 10, 15 van die kinderen besmet. Dus uh, het verspreidt zich uh, relatief gemakkelijk. Maar wat we ook zien is dat het uh, vrijwel beperkt is tot uh, de kinderen die om religieuze redenen niet gevaccineerd zijn. Het RIVM denkt dan ook dat het aantal gevallen van mazelen in werkelijkheid een stuk hoger ligt. Onder meer signalen die erop wijzen van GGD's en scholen.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 Eén kogel raakte de jongen uit Rotterdam en die is overleden. Het hof erkent dat de leidinggevenden de situatie beter hadden moeten inschatten... maar vervolging vindt het hof niet nodig. In Brummen in Gelderland hebben vissers zo'n 2000 kilo dode vis uit een visvijver gehaald. De vissen zijn waarschijnlijk vorige week donderdag doodgegaan... zegt Hengelaarsvereniging in Brummen. Omdat er heel zwaar onweer geweest is op dat moment boven Brummen en Dieren. En we hebben een, een stuk riet gezien, dat was helemaal zwart. En een tak van de boom is daar afgebroken. Dus we denken dat de bliksem erin geslagen is. En, en dan is een heleboel zuurstof van het water ontrokken. Om, ja, dan is het gebeurd met de vis. Om andere mogelijkheden uit te sluiten, zijn watermonsters genomen daar in Brummen. Volgens de vissers dreven er honderden brasems, snoekbazen en karpers aan de wateroppervlakte. Sporting. Bericht voor de vissers. Motorcoureur Jorge Lorenzo brak gisteren op het TT-circuit van Assen zijn sleutelbeen. Hij is geopereerd in Barcelona. Het gerucht gaat dat hij morgen toch gewoon meedoet aan de wedstrijd. De MotoGP Hans van Lozenoord, onze motorsportcommentator. Hans, weet jij er al meer over? Ja, er gaan volop geruchten afkomstig van social media... met nog steeds weinig tot geen bevestigingen van officiële bron... Wel is het zo dat Wilco Zelenberg, de Nederlander... de manager van Gorke Lorenzo... samen met hem gisteravond vanaf Eelde... is gevlogen naar Barcelona. Daar is Lorenzo vannacht geopereerd. Heeft men een aluminium plaatje... of een titanium plaatje moet ik zeggen... in zijn schouder aangebracht bij dat sleutelbeen... met in totaal acht schroeven. Ja. Lorenzo ligt op dit moment bij te komen in het ziekenhuis in Barcelona. En het laatste verhaal is dat men vanmiddag wil besluiten of hij alsnog naar Nederland komt... en een poging gaat wagen om hier aan de start te komen. Maar is dat fysiek wel te doen? Als je nu nog in het ziekenhuis ligt, vannacht een plaatje gemonteerd... kan je dan uh, nu meedoen met een gebroken sleutelbeen? Ja, dan kun je inderdaad uh, je vraagtekens achter plaatsen. Op, op dit moment is het zo dat de eerst in Spanje besloten moet worden... laten we hem wel gaan. Daarna moet hij nog naar Nederland komen. Dat zou natuurlijk makkelijk kunnen. Met datzelfde vliegtuigje weer terug wat nu op het vliegveld van Barcelona staat. Dan is er morgenochtend nog een warm-up. En dat is om rond de klok van negen. En daar kan men altijd die sessie nog gebruiken als eikpunt om te kijken of Lorenzo fit is ja of nee. En bovendien moet hij hier in Nederland nog door de medische controle. En het is helemaal niet gezegd dat dat goed gaat. Hans van Lozenoort, dank je wel voor je uitleg. De vijfde dag van Wimbledon zou al gespeeld moeten worden... maar dat is niet het geval, Mark Brasser. Nee, je zal maar het hele jaar gespaard hebben om vandaag het dagje met de hele familie naar Wimbledon te gaan. Ja, dan had je beter naar Silverstone kunnen gaan, naar de Formule 1 misschien. Of naar het Glastonbury Festival, daar heeft de regen wat minder invloed. Ja, ja er wordt inderdaad eh, niet gespeeld. Op de buitenbanen eh, sowieso niet. Nou, op het Centercourt ook nog niet, maar daar wordt zometeen wel gespeeld. Eh, het dak is dicht, eh, het net is inmiddels gespannen. En eh, vanaf 1 eh, uur eh, Engelse tijd, 2 uur Nederlandse tijd ja, gaat er op het Centercourt in ieder geval gespeeld worden. Maar dat zou zomaar eens ook de enige baan kunnen zijn... waarop nou ja, in ieder geval voorlopig gespeeld wordt. De voorspellingen zijn behoorlijk slecht voor vandaag. Hele dag regen. Nou, het schijnt in de namiddag, begin van de avond... iets op te klaren. Dus het is voor die duizenden mensen te hopen... Eh, ja, dat er op de buitenbaan eh, nog gespeeld gaan worden. Hè, voor de mensen die geen kaartje ja. hebben... voor het, ja, het, het het Treurige gezicht, mensen onder parapluze... regencapes zitten allemaal te wachten... naar de lucht te kijken of het, of het ietsje blauwer wordt. Maar nogmaals, de voorspellingen zijn heel erg slecht. En het programma wordt vandaag... Net als gisteren een beetje, ja, wordt het programma vandaag uh, behoorlijk in de war gestuurd. Stel dat er alleen maar in dat uh, overdekte court wordt getennist, uh, wat kunnen we daar dan verwachten vanmiddag? Ja, daar hebben ze een, uh, het is een beetje uh, British Day daar, Laura Robson gaat daar spelen, die opent zometeen uh, British Hopen bij de vrouwen, zeg maar. alle andere Britse vrouwen zijn eruit, we gaan daar Nicolas Almagro zien tegen Jerzy Janovic, dat is de tweede partij, ja, en dan de mooiste partij toch wel op het court. dan Tommy Robredo tegen Andy Murray, dat is de derde partij. Dankjewel. Mark Brasser vanuit Londen. Hopelijk dat het een beetje opklaart daar. Wij dan nu begin van de vrijdagmiddagspits, Zo'n 40 kilometer file, alles bij elkaar. Maar het belangrijkste is natuurlijk toch die A1 van Amersfoort naar Amsterdam... die meer dan anderhalf uur dicht was bij Muiden door die omhoogstaande brug. Nou, het probleem is alweer een tijdje verholpen. De gevolgen zien we nog wel. Op de A1 richting Amsterdam staat nog 8 kilometer file tussen Blarikum en Muiden. Maar de snelheid komt er wel weer in. De andere kant op naar Amersfoort, 3. Omrijders richting Amsterdam staan in de file op de N236 vanuit Hilversum... voor Weesp, 3 kilometer. Nog een keer. Hoofdpunten, minder risico's en duidelijke producten. Stopdracht voor de banken van de commissie Wijfels. Volgens Wijfels weten consumenten dan zeker dat ze niet getild worden. De douane heeft illegale gevaarlijke medicijnen in beslag genomen. Het waren erectiepillen, afslankpillen en enorme hoeveelheden anabole steroïden. Het RIVM registreert een toename van mazelen. Er zijn nu zeker 161 kinderen geregistreerd die de ziekte hebben. 14 over 1, dat was het. Zometeen Jurgen van den Berg en het vervolg van lunch.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 Wereldwijd zijn er ruim 40 miljoen mensen op de vlucht. Help deze onzichtbare mensen en geef op Giro 999, Stichting Vluchteling. Directe hulp bij acute nood. Vanavond een nieuwe extra Kassa Groen over voedselverspilling. Brecht eet appelmoes en rookworst die jaren over de datum zijn. Dat kan dus gewoon. Welk gas wordt in zakjes sla gespoten? En hoe zit dat met filet Amerikaan die soms wel een maand houdbaar is? Kassa Groen, vanavond bij de Vara om 5 over half 7 op Nederland 2.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 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Een werklunch met Tabe Eido. Hij is de bedenker van een sociaal mediaspel dat jongeren moet aanzetten tot een gezondere leefstijl. De afronding verder van een weekje in de praktijk. Achter de schermen van het motorsportevenement de Dutch TT in Assen. En straks na half twee zijn stand.nl. De stelling dan. Alle waar moeten herkeurd worden.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 Ja, Je hebt de vegetarische slager, de voedselzandloper, een wildgroei aan biologische supermarkten en ja, allerlei koolhydratenarme diëten. Gezond en milieuvriendelijk, kortom, uh, dat is hip. En zeker als het over eten gaat, behalve onder scholieren, want die geven er helemaal niks om. En daar wilde mediaondernemer Tabe Eido iets aan doen. Daarom bedacht hij Seven Days of Feedback. Tabe, hartelijk welkom. Wat Dan is dat, Seven Days of Feedback? En de 7-year feedback is een, eigenlijk een uitdaging waar jongeren, een online uitdaging waar jongeren, middelbare scholieren, 7 zeven dagen 7 zeven uitdagingen krijgen op het gebied van eten en bewegen. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat ja. is het. Ja, dat is het. Ja. Maar wel, wel op een manier aangeboden dat jongeren dat uh, wellicht interessant vinden. Ja, we hebben eerst gekeken van, goh, hoe krijg je toch, uh, wie zijn normaal de afzenders van een gezonde leefstijl? De boodschap daartoe richting jongeren, dat zijn meestal eigenlijk overheid of ouders of scholen. En we hebben gedacht, hé, hey, zouden wij niet. Is met een hele groep mensen en, en inspirerende ondernemers of uh, bekende Nederlanders, waar die waar jongeren uh, de, de, de, geïnspireerd door raken, een voorbeeld moeten stellen. En kijken, hey, wij, wij leven ook die gezonde leefstijl. Daarnaast hebben we gekeken dat uh, gezien ook dat veel jongeren uh, worden bereikt door een manier waarop wordt gezegd dat uh, gezond eten een doel op zich is. Maar voor jongeren is gezond eten geen doel op zich. Ze willen gewoon kansen benutten, dromen verwezenlijken, succesvol zijn, veel vrienden hebben. En, en tussendoor moet je ook nog een beetje eten. En nou ja, dat zou een middel moeten zijn om daartoe te komen. Je wil eigenlijk zeggen, dat is de, me, de slimste en de leukste manier om, om jouw droom te verwezenlijken op je jonge leven. Dat is om beter te eten en meer te bewegen. Dat geeft je energie. Ja. Uh, als je kijkt, uh, je, de, de, ik hoorde net ook wel wat over het sport, maar de Formule 1. Als jij uh, je, de Formule 1 wil winnen, dan gooi je de beste brandstof in je tank. Maar het lijkt soms wel alsof we met ons lichaam de anders over denken. Um, dus dat is wat ons is opgevallen. En als je dan kijkt dat we ja, toch langzaamaan geloven... meer in de verhalen zijn gaan geloven... van een clown en een, uh, en een kerstman en een Willy Wonka lookalike. De, de, de McDonald's, de Coca-Cola en de Kentucky om mij een voorbeeld te nemen. Ja. Dan denk je... Bijzonder knap eigenlijk dat we toch vanuit uh, iets wat eigenlijk niet zo gezond voor je is, wel heel erg uh, goed op elkaar weten te zetten en populair weten te maken en wat eigenlijk echt goed voor je is en ergens toe leidt. Ja. Dat, lijkt, uh, dat lijkt nog niet goed over. Want te, uh, zeg maar, daarover is van ja, sokken, saai, uh, niet leuk en en bedoel, dat is dus wat jij wat jij anders doet. Je pakt het aan uh, um, op de manier waarop die jongeren dat ook interessant vinden door ze in, door ze ja, door ze uit te dagen, door er een wedstrijdje van te maken. Ja, en uiteindelijk laten zien ook dat het leuk is, het positieve. De beweging op gang te brengen, in plaats van tegen iets, uh, uh, uh, iets op te zetten wat tegen iets uh, uh, ingaat, probeer je iets nieuws neer te zetten, wat fris en positief is. En waarbij je op een hele leuke manier jongeren uitdaagt ook om, uh, uh, om met elkaar de strijd erin aan te gaan. En we hebben we zijn, dus de Seven Days of Feedback hebben we ontwikkeld met een aantal universiteiten: van de Maastricht Universiteit, de Erasmus en Wageningen, zodat we uh, eigenlijk. Maar plan konden bedenken waarin je zeven dagen uitdaging krijgt die zowel voor jezelf uh, beter uh, positief effect hebben, maar ook voor de wereld om je heen. Dat jij je kiezen. En hoe werkt het dan? De jongeren die schrijven zich ergens in of zo en dan? Ja, wij, wij benaderen eigenlijk middelbare scholen. Uh, we hebben scholen mee willen doen met, uh, met deze challenge om eigenlijk een schoolwoord te winnen, de JFB award uh, jongeren schrijven zich daarna nou individueel in, maar namens hun school. En in één week, wij organiseren eigenlijk twee keer per jaar uh, groot voor scholen, strijden eigenlijk die, die jongeren dan namens hun school voor de, voor de award. Ja. En wat moeten ze dan allemaal doen? Nou, een programmaboekje in het uh, ja. jaar, maar dat is eigenlijk. Dit is radio, uh, uh, man. Dit is, is radio, radio precies. Ja, dus het is, uh, <laughs> nou, het is een, een week, zeven dagen. Elke dag staat iets anders op het programma. Uh, de, maandag is Meet Free Monday. Hè, een dag minder vlees eten, uh, positieve impact ook op de, op, de, op, de, op, op de wereld. Een dag water drinken. Um, nee, daarvan uitgaan dat in een gemiddelde fles frisdrank ongeveer 25 suikerklontjes zitten... Hè, is het misschien wel eens uh, niet zo gek om een dagje water te drinken. Ja. We hebben size as eigenlijk over portion control. Ik zelf wel echt enorm verbaasd geraakt over de, de werken dat je maag zo groot is ongeveer als 1 à 2 vuisten. En als ik dan bedenk wat ik normaal voorgeschoteld krijg... denk ik, hmm, misschien is het wel uh, we wat, wat minder. Zeg en, maar. en ook de verspilling hè, van eten, daar, daar willen jullie wat aan doen? Ja, we hebben uh, local voedsel, uh, lokaal voedsel, we hebben ook uh, voedselverspilling. No time to waste. Ja, daar kun je zeggen, het dus is inderdaad een erg een, een, een gegeven... dat de mensen honger lijden, terwijl wij verspillen. Maar direct verband kun je daar moeilijk, uh, vind, vinden wij toch, uh, uh, aan koppelen. Maar je kunt wel zeggen dat doodzonde is wat je eigenlijk nou weggooit. Hè? Dus wij zeggen tegen jongen, je gooit eigenlijk vakantie naar je wiets aan de prullenbak. Uh, uh, misschien is het wel eens uh, goed... Om te kijken wat je in de keukenkastjes hebt, uh, ja. hebt staan. En het moet een beetje in die strijd. Hè? Want er staan ook allerlei prijzen tegenover. Dat je met je vrienden naar de, naar de, de, de, de voice kan en zo. Dat soort dingen. Ja. Bedoel, daarmee moet je die kinderen eigenlijk een beetje uh, wakker maken. Nou, het is een zeker een extra toegevoegde waarde. Dat ze natuurlijk iets moois kunnen winnen. En wat je ook kunt doen door middel van wat je aanbiedt. Ze laten zien dat je begrijpt wat er in hun wereld omgaat. Dus als ze winnen een festival. Of zo, de, de award, we hebben dat in januari gedaan met Slep MFM. Kreeg ze een Awards zijn Heineken Musical. Uh, ze winnen inderdaad uh, uh, Spotify accounts of kaarten voor de Voice of Holland. Zo kun je op deze manier ook, kunnen wij ook laten zien dat wij begrijpen wat er natuurlijk onder jongeren speelt. Um, en ergens moet er ook, mag er best iets in het verschiet liggen dat als jij dit doet en je doet dat heel actief. Dat we jou op een bepaalde manier belonen. Chert, ja. uh, Volbeda, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Corrector van het Amsterdamse Lyceum. Ik zag op de website van Seven Days of Feedback dat jullie als school de meeste punten hebben behaald. Wat een keurige leerlingen, zeg. Dat hebben die... De kinderen geweldig gedaan, ja. Die ja. hebben zich ontzettend ingezet voor het project. Wat was de reden voor u om mee te doen? Nou, wij vinden het als school altijd belangrijk om aandacht te besteden aan uh, nou ja, gezonde levensstijl en, en aan voeding en dat soort zaken bij de vakken, maar ook in zijn algemeenheid. En wa wat deden jullie daar op school aan dan? Geen automaten met snoep en, uh, en hamburgers en dat soort dingen? Nee, dat hebben we niet. We hebben een kantine, maar er staan geen automaten met allerlei uh, snoepgoed erin. Welver is dat, moet ik toegeven. En de kantine, daar zijn we altijd mee in overleg om daar een uh, verantwoord voor pakket aan te bieden. Er zit natuurlijk ook wel een, een croissant in en een coquet. Maar ook heel veel broodjes gezond en fruit. Ja. En wat deed u verder nog op school dan? Nou, we hebben op school natuurlijk aandacht in de lessen er, uh, voor, voor gezonde voeding... bij biologie of bij maatschappijleer. Maar ja, nu kwam er iets langs wat heel gefocust aandacht besteedt aan een, uh, een gezonde levensstijl. En, uh, dat sprak ons erg aan, dus daar hebben we ook onze schouders onder gezet. En dat sprak de leerlingen kennelijk ook aan. Ja, ontzettend. En wat is, is, het, wat is het succes uh, dan van dit systeem? Nou, ik denk dat het succes is dat er natuurlijk een competitief element in zit als ik de klassen langs ga om ze te enthousiasmeren... en ze daarbij voorhouden dat we natuurlijk wel die andere scholen willen verslaan. Dat is natuurlijk een ontzettende steun in de rug. En we hebben ook alle ouders gemaild dat we een project gingen meedoen. En ook van die kant uit heel veel steun ontvangen. Dus het werd thuis ook geadopteerd. En ja, op die manier wordt er ook meegedacht van huis uit. Ze vinden het kortom gewoon wel cool. Ze vinden het wel cool. Ze vinden het stoer om mee te doen. Ze willen heel graag winnen. En ze zijn natuurlijk superhandig op de sociale media... En op die manier kunnen ze natuurlijk hun punten verzamelen. Nou, dat ging razendsnel. Ja, ja. Dank dat u even naar de telefoon kwam. En uh, hou die nummer één positie uh, vast. zou Ik zeggen, Tjeerd Volbera is corrector van het Amsterdamse systeem. Terug naar Tabeido, Eido, de enthousiaste uh, bedenker van dit hele verhaal. Um, dan doen ze dat een week. En <coughs> dan zitten ze daarna weer gewoon bij de McDonald's en zo. Hoe, hm. hoe hou je vast dat ze dit ook uh, gewoon in de praktijk brengen als die... Ja. Nee, die dat, niet loopt. Dat, dat, dat was voor ons ook inderdaad dan een hele grote uitdaging. Hè? Om te kijken hoe we, dat, uh, hoe we ze vast kunnen houden. Nou, de 7 Days Feedback is eigenlijk een eerste aanzet tot. Dus, uh, de, de deelname aan de 7 Days doorloop je in één week die zeven stappen. Dan ben je eigenlijk member van, uh, van, ons, uh, van onze beweging. Zeg maar. uh, en daarna blijf je profiel uh, doorlopen. Dus je wordt elke week weer gevraagd. Wil je maandag weer meedoen met uh, Meet Free Monday? En dinsdag je weer een dag water drinken. Je moet je voorstellen dat in die week wordt de school eigenlijk beloond met een, met een prijs. Maar op de langere termijn belonen we de individu, individuen met, uh, met, met prijzen. Dus we proberen ze zo, ook door middel van een blog die we hebben... Hè, met dagelijkse berichten, uh, proberen ze te, te activeren. Nou, we hebben net eigenlijk uh, uh, het, het geweldig dat het Amsterdam systeem heeft gewonnen. Mooie, mooie grote school, is met super enthousiasme. Uh, ze hebben daar meegedaan, ook heel veel andere scholen overigens... Um, maar dat is nu net, net geweest. We hebben januari de eerste seven days gedaan. En we konden nu de, natuurlijk van het afgelopen half jaar de resultaten daarmee. meten. Van hoe lang, hoe, hoe lang blijven jongeren nou echt actief. Ja. En? Nou, dat is verbluffend. 65% van de deelnemers is nog uh, wekelijks actief. Okay. Um, uh, ja en het is toch echt een, Je ziet toch dat het een beweging is waarmee jongeren ook zelf zeggen... het dit, dit, dit zijn eigenlijk kernachtige punten die we proberen over te dragen... Die jongeren zelf ook meenemen. En daar op een gegeven moment ook achter gaan staan. Ja. Hè? En dat grappige is natuurlijk in dit hele systeem. Uh, dat, dat je het niet als individualist hoeft te doen. Want als je zelf op dieet gaat. Ja, dan, dan zit je te mopperen tegen je vriend of je vriendin. Ja. Uh, nu doe je het met z'n allen. En je houdt elkaar ook in de, in de gaten natuurlijk. En je wilt ja. Uh, ja, dus een wedstrijd elementen. Dus eigenlijk heel slim bedacht. Ja, dat uh, is een leuke toevoeging. Hè, daarop inderdaad de challenge. en Dat zit uh, ook. Zeg, ook dus, dus los van individu. Dat je, kunt, je kunt ook per klas prijzen winnen. Dus bijvoorbeeld per de klas om het te motiveren. En, uh, maar de scholen op zich hebben natuurlijk ook iets mee. Het is wel mooi om dan uh, deze woord te winnen van de, van, van de scholen die in Amsterdam bijvoorbeeld ja, meedoen. Ja. Uh, of dan landelijk gezien. Ja. Even nog naar jouzelf. want jij bent van oorsprong dan media ondernemer. Dus uh, ja probeert een hoop geld te verdienen met, met leuke mediaplannetjes, denk ik dan. Uh, dit is toch veel meer uh, ja, idealistisch ook. Hoe, hoe is die omslag dan? Um, zeker uh, idealistisch. Ik heb uh, documentaire gezien. Uh, de, die ging ook over de voedselindustrie. En de, de productie en de consumptie, de verspilling. En met name ook het groeiende aantal jongeren met, uh, met overgewicht. Ja, ik ben daar zo door geraakt. Ik dacht, hier moeten we wat aan doen. En uh, dan kom ik eigenlijk terug op wat ik al eerder zei. Dat je dan kijkt, wie zijn nou de afzenders om die boodschap over te dragen? Mm. Hoe kan het toch zijn dat we uh, het meest primaire. toch zo secundair hebben gemaakt? Hè? Gezonder, uh, voor jezelf, beter voor jezelf zorgen. Ja, toen heb ik gedacht, laten we niet kijken of we de mensen en het netwerk... En de, en de creatieven in kunnen gebruiken om iets nieuws neer te zetten. En uh, jongeren op die manier te inspireren. Gezondheid. Ja, en daar is dit uit voortgekomen. Ja. Uh, dit gaat over jongeren. Ik zit hier als oude man naar te luisteren. Nou ja, oude man, betrekkelijk oude man. Uh, wanneer kan ik meedoen, eigenlijk? En mijn hey, en is goed. altijd welkom. Je kunt je elke dag inschrijven en je seven days doorlopen. Hè? En, uh, en dat ook langere termijn doen. Dus uh, wij, wij zeggen tegen nou, iedereen: doorlopen hem eerst een, keer een hele week. Dan kun je daarna besluiten of je dat vaker elke dag mee wil doen. Of eigenlijk verschillende dagen. Dus hier, dat zie je als een soort keuze menu. Dat ik met mijn vrijdagmiddag borrelgroepje meedoen of zoiets. Dat zou jij zeker kunnen doen, ja. ja, ja okay. Wat drink je dan bij die borongen? Uh, <laughs> Alperol de laatste tijd. <laughs> okay. Ik denk dat ik nu een grok neem, want okay. uh, ja, je weet het niet. Ja. Uh, het is een mooi verhaal. Uh, mensen die er meer over willen weten, moeten maar gewoon even ook naar de website gaan. Seven Days of Feedback heet het, en Tabe Eido is de oprichter. Dankjewel. Dankjewel wel. Dank In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De hele week keek verslag van Maarten Bleubens mee... achter de schermen van de Dutch TT in Assen. Hij ging een weekje oehoehoerend oe hard. Maarten, en zo te horen sta je nog steeds midden tussen de motoren. Nou en nog. luister maar, daar komen ze net weer voorbij. Daar wordt hij nog druk getraind... voor die grote MotoGP-wedstrijd van morgen. Dit geluid overheerst nu. Gistermiddag klonk er hier een heel mooi... heel ander Engels-Spaans geluid. Nu en staat de top te, te Renew vijf jaar meer van 2017, sorry, tot 2031. ik ben heel trots om dat Dat is de baas van de DORMA, de, organisatie, de internationale organisatie. die bekend maakte dat de Dutch TT van Assen tot 2021 blijft bestaan. Arjen Bos, voorzitter van het circuit. Welk geluid is mooier, dat van de motor of dat Engels-Spaanse geluid? Ja, ja. ja, ik vind dat van dat motor, uh, dat, dat geweld, dat doet mij altijd heel veel deugd. Dus ik, ik vind het heerlijk, ja. Maar wel van harte, zeg. Ja, dankjewel. Uh, gisteren was een belangrijke dag voor het uh, circuit. Hoe heeft zo'n zo Nederlands circuitje dit nou voor elkaar ja. gebokst? Ja, nou ja, we doen natuurlijk mee in, in, in het topsegment van een circuit, dat ja. sowieso. Het is niet altijd bekend in Nederland dat, dat de TT van Assen, de dus dat is ook echt iets unieks. je vindt zo'n zo internationale organisatie dat dan ook? Ja, nou dat hebben ze dus uitgesproken. We hebben vergeleken bij tennis met Wimbledon, we vergelijken vergeleken in de Formule 1 met Monaco en dat is ook echt Assen voor de motorsport voor de 83ste keer in Grand Prix. Ja, en het circuit na ons ja, die kan dat lang niet zeggen. Dus alle grote namen uit de historie staan hier op de beker. Ik ben deze week begonnen. En al heel snel werd het mij duidelijk, eigenlijk op dag 1, hoe groot de rol van de vrijwilligers is hier op het circuit. Is dat iets unieks? Ja, ik weet niet of het unieks, uh, iets unieks is. Wat, wat wel zo is, is dat we hier ongelooflijk veel vrijwilligers hebben. Uh, zo rond de 1400 uh, deze dagen. En ja, laat ik dit zeggen, zonder vrijwilligers is er gewoon geen Dustiti. Zit deze voorzitter komend weekend lekker een beetje onderuit gezakt op de tribune? Nou, dat lukt niet. Nee, dat, dat... Hey, dat lukt niet nee. met dit soort dingen. Hé, hey, momentje. We doen even een stapje naar achteren. Kom, we zetten even een stapje achter de muur. Niet dat dat veel uitmaakt, want we staan midden in het ziekenhuis. Maar een beetje onderuit zakken dit weekend. Nee, dat lukt niet. Dat lukt pas op zondag. Uh, ja. nou, misschien licht beschonken vanwege de euforie ja. van uh, deze contactondertekening. Oh, licht beschonken. Je moet altijd weer rekening houden met de media. Hè? Dus je ja, moet wel nee. een beetje nuchter blijven. Ja, hebben wij het weer ja, nee, maar Vanavond hebben we een diner met al onze internationale gasten. En uh, dan gaan we er een heerlijk glas op drinken om te proosten. Want uh, ja, geweldig resultaat. Hartelijk gefeliciteerd en een heel goed nieuws. Dank je Maarten Bleumers was dat. Hij was de hele week op het circuit van Drenthe. in. als er dus morgen de Dutch TT wordt verreden. Eh, volgende week dan duiken we in het campingleven. In Renesse namelijk komen dan de eerste jongeren daar hun vakantie vieren. En hoe gaan die campings daar in de buurt er mee om? U hoort het allemaal volgende week voor In de Praktijk. Zometeen is het Stand.nl de stelling dan. Alle waarjongers moeten herkeurd worden. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal Jobboot. Zeker 161 mensen hebben de mazelen, dat zijn er 50 meer dan vorige week. Dat zegt het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Die toename was verwacht. Het RIVM denkt dat het aantal gevallen van mazelen in werkelijkheid veel hoger ligt. Dat was namelijk bij de vorige mazelepidemie ook het geval. PostNL, FNV-bondgenoten en de actievoerende zelfstandige pakketbezorgers hebben een akkoord bereikt. Hiermee komt een einde aan de wilde acties, waardoor de afgelopen dagen tienduizenden pakketten in en om Amsterdam niet bezorgd werden. Volgens het akkoord krijgen de pakketbezorgers een hogere weekvergoeding. Vier eerste Kamerleden hebben zich kandidaat gesteld om voorzitter te worden van de Senaat. Onder hen is oud pvda minister Guusje Terhorst. De andere kandidaten zijn Marijke Lindhorst, ook PvdA...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 Een politiekogel raakte de jongen uit Rotterdam... die als gevolg daarvan kwam te overlijden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Wijnald Zwaan. Er staan allemaal met al aardig wat files op deze vrijdagmiddag. Een paar uitschieters daarbij op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voorknopend Kleinpolderplein, 7 kilometer. Er is daar een vrachtwagen stilgevallen. De rechterrijstrook is dicht. Ten zuiden van Utrecht op de A27 richting Almere. Tussen Noorderloos en knopend Everdingen, 9 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. En de A73 van Nijmegen naar het zuiden... tussen Nijmegen-Dukenburg en Malden, 2. En dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Als het aan het staatssecretaris Kleinsma ligt... dan krijgen straks veel minder gehandicapten een uitkering. Iedereen die nu in de waaiong zit, die wordt herkeurd. En wie ondanks een beperking toch geschikt is om te werken... die krijgt in het vervolg een bijstandsuitkering en begeleiding naar nieuw werk. En Kleinsma is vooral blij dat mensen aan werk geholpen worden. Dat zijn 40.000 mensen die echt helemaal niks kunnen... omdat ze heel zwaar gehandicapt zijn. En die moeten natuurlijk gewoon tot aan hun AOW, zal ik maar zeggen... Uh, ja, van een goed inkomen voorzien in de zin van een uitkering. Maar alle mensen die nog wel iets kunnen... Ja, het is hartstikke fijn dat die nou een plek kunnen krijgen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Geeft dit mensen kans op een echte baan... of is het gewoon een manier om mensen in de bijstand te lozen? Ik praat erover met Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Goedemiddag, mevrouw Voortman. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Iedereen kan werken. Ja. Deze herkeuring is puur als bezuiniging bedoeld. Ja. Staatssecretaris Kleinsma is de juiste vrouw op de juiste plek. Nee. Oh, zo. Uh, nou, uh, dat moet u zomaar eens even uitleggen dan. Dan de stelling. Alle waarjongens moeten herkeurd worden. En bent u nou als luisteraar ook eens met die stelling of oneens? sms dat dan naar 7070. 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Mevrouw Voortman, wat zegt u tegen de stelling eens of oneens? Nou, niet als je in niet investeert in begeleiding en banen. Dus zo gesteld zeg ik oneens. Dus alle jongens moeten herkeurd worden. Als dat zo puur en alleen daar zo staat, dan zegt u oneens. Dan zeg ik oneens. Maar uh, met een kleine uh, aanvulling begrijp ik, want uh, we komen nou, maar, wel een beetje de... in de richting. Precies, wel met een behoorlijke uh, aanvulling. Want ik denk dat op het moment dat je ook echt investeert in begeleiding... en in het vinden van banen voor, uh, voor mensen die nu in de Wajong zitten... dan wordt het een ander verhaal. Maar het kabinet heeft mooie woorden daarover. Maar ondertussen, als je kijkt naar het financiële plaatje... dan zie ik alleen min 1,1 miljard voor herkeuring Wajonges... en geen cent voor begeleiding en reintegratie. Oké, okay, want ik hoorde Kleinsma dat toch net echt zelf zeggen... dat ze, dat ze de, de mensen wel wil begeleiden, ook naar werk. Uh, nou ja, dan leid ik uit af dat er dan ook geld bij komt... Ja, dat, dat snap ik heel goed dat, dat u dat uh, denkt. Maar als ik vervolgens naar haar brief kijk, dan lees ik hele mooie woorden over mensen begeleiden en maatwerk en allemaal dingen waar ik het als GroenLinks-Kamerlid zeer mee eens ben. Maar als ik vervolgens kijk naar de financiële onderbouwing, dan zie ik alleen staan min 1,1 miljard bezuinigen, 1,1 miljard bezuinigen op haar jongens. En dat is dan echt de verkeerde weg. En daarom zeg ik dus ook dat het de verkeerde vrouw uh, is op deze plek. Ja, want u bent dus op zich niet tegen dat herkeuren. Nee, daar ben ik op zichzelf niet tegen. Ik denk dat er wel waaijongers zijn die heel graag uh, willen uh, werken. En die ook kunnen uh, werken. Ik kom ze regelmatig tegen. En die, die ook heel graag uit die waaijongen uh, willen. Maar die vaak gewoon wat nodig hebben. Hè, aanpassen op de werkplek of begeleiding om het werk goed te, te kunnen uh, doen. Dus je moet de voorwaarden scheppen zodat iedereen kan werken. Ja, want die mensen zijn ooit uh, in die waaijong terechtgekomen. Zijn toen ook gekeurd natuurlijk. Maar intussen ja, zijn er misschien wel nieuwe technologische... Middelen of, of zijn mensen zelf uh, verbeterd uh, qua medische toestand? Precies. Dat kan Precies, allemaal. Ja. ja, die zijn er uh, zeker wel. Ik denk dat er inderdaad ook wel uh, vroeger wel soms te snel is gezegd van nou, we zetten mensen, we geven mensen een waaijonguitkering en dan is het opgelost. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Iedereen die wil ook heel graag deelnemen aan de samenleving, wil ook heel graag participeren. En ja, dan moet je daar ook juist in investeren. En dat doet het kabinet niet. En dat neem ik staatssecretaris Kleins maar kwalijk. Ja. ja. Moeten die mensen die dan in de waaijong zitten zich nu zorgen maken of is het toch een, een, een, een lichtpuntje aan de horizon? Uh, nou, dat lichtpuntje zie ik nog niet. Want het enige wat ik zie is herkeuring waarjongens. Ik zie niet de investeringen om mensen aan het werk te krijgen. Het quotum, dus dat alle werkgevers verplicht zijn... om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen... dat is de facto geschrapt. Dus zolang dat er niet is, zie ik geen lichtpuntjes. En verwacht oh. ik dat deze mensen van de waarjongen... rechtstreeks de bijstand in donderen. Dat is niet een oplossing. Want dat stond in eerste instantie in het regeerakkoord. Hè? Een uh, verplicht percentage voor bedrijven... om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Dat is uh, nu uit het Sociaal akkoord geschrapt. Mm -hmm. Was dat dan een beetje? idee wat u betreft. Ja, dat was in ieder geval een beter idee geweest. Het is niet de enige oplossing, want het is niet zo als je een quote opstelt... dat die banen er vanzelf uh, zijn. Maar dan heb je in ieder geval een stok achter de deur richting werkgevers... om te zeggen van ja, jullie moeten die mensen met een arbeidsbeperking aannemen. En ja, dat dat nu geschrapt is, dat is heel erg jammer. En waarom wilden bedrijven dat niet eigenlijk? Nou ja, ik ben In mijn vorige baan ben ik vakbondsbestuurder geweest. En ik heb toen ook uh, vaak geprobeerd om mensen ook, uh, um werkgevers zover te krijgen... dat ze ook mensen met een arbeidsbeperking aan zouden nemen. En het is voor een deel is het onbekendheid. Het is dat mensen ook vooroordelen hebben. Dat ze denken, van, nou uh, iemand met een arbeidsbeperking die werkt misschien uh, minder hard. Niets is minder waar. Ik denk dat er juist heel veel mensen zijn met een arbeidsbeperking... die gewoon uh, net een beetje extra begeleiding nodig hebben... en dan juist heel veel waarde kunnen uh, uh, hebben. Uh, maar je hoort het ook nog vanuit de mensen zelf, hè? die zeggen, van ik wil gewoon liever... op mijn kwaliteiten beoordeeld worden, het werk ja. wat ik kan doen... dan dat ik een baan krijg omdat ik nou toevallig in een rolstoel zit. Ja, dat begrijp ik ook uh, heel goed. En daarom zou het ook niet een. Is het puur een kwotum kan niet de enige oplossing uh, zijn. Ik denk dat het ook vooral helpt om zoiets tijdelijk te doen. zodat werkgevers ook zien wat de ervaringen zijn. met mensen met een arbeidsbeperking. Zodat we over bijvoorbeeld tien jaar of vijf jaar liever nog. dat, we dan, dat het eigenlijk helemaal niet meer uitmaakt. Uh, mm. uh, wat voor beperking uh, iemand heeft. Robin Linschoten, prominent VVD-er, s voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken. die zei vanochtend. Uh, dat hij gelooft dat de nieuwe wet veel kansen biedt. omdat er nu Eindelijk ruimte is voor maatwerk. Maar u bent niet optimistisch daarover. Nee, ik zie dat dat maatwerk, dat zie ik nou juist nog niet. Want ik zie niet uh, uh, dat dit kabinet ook investeert in uh, uh, reintegratie. Ik zie niet dat het kabinet investeert in begeleiding van, uh, van mensen. Op het moment dat je dat wel doet, dan zou er echt sprake zijn van uh, maatwerk. Maar nu is het een kwestie van, we hevelen die taken over naar gemeentes... met een forse korting. We bouwen trouwens ook de sociale werkplaatsen af... zonder dat we kijken hoe mensen nou bij een gewone werkgever aan het werk uh, komen. En dan vrees ik dat het gewoon toch een kille is. Op onze website schrijft iemand het volgende. Jaren geleden werden alle WAO'ers massaal herkeurd... en vonden de meest wonderbaarlijke genezingen plaats. Waarom de jongens deze geneeskrachtige methode onthouden? Vraagteken. Ja, nou ja, u hoort natuurlijk ook wel een beetje de, de licht cynische ondertoon in uh, dit uh, ja. bericht. Uh, er zullen vast mensen zijn waarvan je nu zegt van... hé, hey, bij de inzien uh, is in iemand inderdaad wel degelijk in staat om uh, uh, te kunnen uh, werken. Maar ik denk dat het ook te optimistisch is om te denken... oh, we zetten een herkeuring en dan heeft iemand opeens helemaal niks meer nodig. Nee. Um, iemand, iemand anders op die website die schrijft uh, dat hij uh, herkeuren op zich een goed idee vindt... maar niet nu de werkloosheid zo groot is. Vindt u ook dat we ons misschien maar eerst op de zeg maar, gewone werklozen moeten richten? Nou ja, het is een, inderdaad in crisistijd wel extra moeilijk om mensen uh, met een arbeidsbeperking aan het werk uh, te krijgen. Want je moet ten eerste moet je zorgen dat je investeert in mensen aan het werk krijgen. En ten tweede moet je zorgen dat die banen er ook uh, zijn. Dus ik snap inderdaad wel uh, deze, deze reactie. Ja, het is wel terecht. Ja. Even nog naar de hele technische uitvoering. Hè, want daar zit ook van alles achter. De verantwoordelijkheid voor via, waar jongeren, die ligt nu in Den Haag, dus bij het Rijk, mm -hmm. zeg maar. Uh, dat gaat naar de gemeente verschuiven. Is dat een goed idee? Ik denk dat dat op zich een goed idee is. Er gaan ook allerlei taken op het gebied van zorg naar gemeenten. Maar dan moet je wel zorgen dat die gemeenten het heel goed kunnen uitvoeren. En nu is het zo dat er bijvoorbeeld 25% bezuinigd wordt op de dagbesteding... 40% op de thuiszorg. En ook op, deze, uh, uh, op, zo, op werk, daar wordt ook flink op bezuinigd. En dan kunnen gemeenten die taak niet goed uitvoeren. Dus het is echt een voorwaarde dat je ervoor zorgt... dat gemeenten genoeg budget krijgen om die taken goed te doen. Ja, want het verwijt is nu wel hè, dat gemeenten iedereen in de waaien stoppen omdat het door het Rijk betaald wordt. Uh, ja, en dat vervolgens uh, uh, mensen dus, ja, dat er eigenlijk niks meer gebeurt... dat er niet goed naar mensen gekeken uh, wordt. Ik denk dat op het moment dat je uh, uh, taken overhevelt naar gemeenten... en gemeenten ook echt uh, toe verplicht dat ze ervoor zorgen dat mensen aan het werk komen... dat dat het beste helpt. Want op het moment dat mensen in de bijstand terechtkomen... Uh, ja, dan kost dat ook weer geld. Dan is het eigenlijk alleen maar een verschuiving van kosten. Mm. Maar als de, als de gemeenten gaan keuren, dan uh, blijft dat toch nog steeds het geval? Ik bedoel, die gaan er dan ook over... Ja, het moet dus inderdaad wel echt een onafhankelijke keuring uh, zijn. Daar uh, heeft het kabinet in het sociaal akkoord wel iets over afgesproken. Maar dat is nou juist nog heel erg uh, vaag. Maar je moet ervoor zorgen dat die keuring onafhankelijk uh, is. En dat het niet zo is dat een gemeente kan zeggen... nou, het komt me eventjes niet uit. Ik keur gewoon nu een heleboel mensen opeens wonderbaarlijk goed. Ja, en, en voor de duidelijkheid, nieuwe jongens, die moeten al strenger worden gekeurd, hè? Ja, ja, dat, uh, dat klopt. Voor de nieuwe Waijong geldt al dat daar veel uh, preciezer naar gekeken uh, wordt. En ik denk dat dat op zich ook een goede zaak is. En ik denk ook dat als je kijkt in de Waijong, en daar zitten bijvoorbeeld ook veel hoogopgeleide jongeren uh, uh, in. Als we nou eens goed zouden kijken: van hé, hey, wat hebben deze mensen nou nodig om uh, gewoon hun werk te kunnen uh, uh, doen? Ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld kantoorbanen, die kun je prima doen als je in een rolstoel uh, zit. Hmm. Maar dan heb je wel. Uh, ja, moet er moet wel een investering zijn in bijvoorbeeld aanpassen van werkplekken. Misschien ook wat rekening houden met dat uh, uh, mensen misschien... Uh, hè, wat extra rust nodig hebben, want soms hebben ze goede en slechte dagen. Dus uh, op het moment dat je daar veel meer op ingesteld bent... daar echt in investeert, dan denk ik dat daar veel meer mogelijk is. Maar daar investeert het kabinet nou juist niet in. Wij spraken vanochtend Hans Picht, Hij is wethouder Sociale Zaken in Utrecht. En hij is wel blij met de voorgenomen plannen. Uh, net als u zegt hij dat het goed is om het maatwerk dichter bij huis te leveren. Dus bij de gemeente. Maar hij zegt dat er nog veel onduidelijk is uh, en uh, heeft er wel vertrouwen in dat er wel geld mee komt vanuit Den Haag. Nou ja, dan heeft hij misschien nog niet de laatste pagina van de brief van staatssecretaris Kleinsma gelezen, want daar staat precies in wat de kosten uh, zijn die hiermee gemoeid zijn. En daar staat min 1,1 miljard voor de herkeuring van de waarjongens, min 1,8 miljard voor het afbouwen van de sociale werkplaatsen. Een ja. paar pluspuntjes, maar over het algemeen is het saldo toch echt behoorlijk negatief. Ja, u zei net bij die keuzes, hè? ik zei staatssecretaris Kleinsma is de juiste vrouw op de juiste plek en u zei nee. Nee, ik, uh, ik heb samen met, uh, met Jetta Kleinsma ook veel verkiezingsdebatten uh, gedaan. Uh, wij hebben ook, uh, als het gaat om bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening... hebben wij vorig jaar ook nog samen op het Malieveld uh, gestaan. Toen waren we het roerend over eens... dat je moet investeren in mensen met een uh, beperking. En nu is het, is het eigenlijk zo dat staatssecretaris Kleinsma... gewoon de wet werk naar vermogen van Paul de Krom... de VVD-staatssecretaris uitvoert. En dus is dit een bezuinigingsmaatregel, zegt u? En dus is dit een killerbezuinigingsmaatregel. En, en kan er op dit onderwerp überhaupt bezuinigd worden? Ik geloof wel dat op het moment dat je die taken meer combineert... zorg, werkt, dat er wel besparingen mogelijk uh, zijn. Maar die moet je niet al bij voorwaard inboeken van... en er moet per se 1,1 miljard en 1,8 miljard uh, af. Ik denk dat je uh, eerst moet zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn... dat het goed naar gemeenten overgeheveld wordt met voldoende budget. En dan zijn er misschien wel besparingen mogelijk. Maar het doel moet zijn mensen aan het werk helpen. Ja. Duidelijk. Ik lees even een, een stukje voor, dat is via de uh, Stam.nl-app bij ons gekomen. Dat is iemand die zelf in de Wajong zit. Um, dus ik lees voor wat, wat hij of zij schrijft. Um, ik ontvang een Wajong-uitkering op basis van 80 tot 100 procent. Ik heb niets tegen de herkeuring, maar om iemand met hersenletsel... die dit al heeft vanaf de 16e jaar, uh, school hierdoor niet heeft kunnen afmaken... steeds maar weer proberen te, te laten werken... Um, uh, en dan echt iedere keer weer ontslagen worden, dat, is, dat helpt niet. Uh, Reïntegratieprogramma's worden gevolgd op eigen initiatief. Dit wees ook uit dat er geen mogelijkheden zijn. Ik moet al van heel weinig geld rondkomen. De waarjongen is echt geen vetpot, zegt hij of zij... om dan ook nog eens een keer in de bijstand te worden gedumpt... waar je de druk van solliciteren hebt voor nog minder geld. Het wordt eng in Nederland, met uitroeptekens... en deze uitspraken van een PvdA-staatssecretaris. Mm -hmm. Ja, ik begrijp heel goed wat uh, deze meneer of mevrouw uh, uh, zegt. Uh, want dit is iemand die 80 tot 100 procent is afgekeurd... en die ook ja, iets heeft wat echt niet meer overgaat... waar je echt geen uh, genezing van hoeft uh, te verwachten. En ja, als je dan elke keer weer solliciteert en je wordt steeds weer afgewezen... Uh, oh. dan is dat ook inderdaad geen, uh, geen oplossing. Maar, zo, maar in dit geval, zo iemand zal toch bij zo'n herkeuring ook gewoon uh, vastgesteld worden... dat hij echt niet uh, anders kan dan, dan, dan, uh, dan een waar uitkering krijgen? Ja, ik, er zal altijd een deel uh, van de mensen zijn die in de waaiong uh, uh, blijft. Zoals er ook altijd mensen uh, zullen zijn die uh, in beschut werk, in een sociale werkplaats uh, uh, zullen uh, uh, werken. Dus die, dat moet je sowieso uh, uh, moet je dat houden. Ja, maar u hebt ook al gezegd, ik ben niet zozeer tegen die herkeuring. Dat is verder prima. Als er maar geld bijgeleverd wordt om die mensen ook uh, te begeleiden dan. Naar haar, uh, Precies. werk. Dat Goed. is heel belangrijk. Eerst die begeleiding en die banen regelen en dan kun je beginnen over die herkeuring. Goed zo. Wij uh, weten wat u uh, van, van vindt. we gaan even naar onze luisteraars en dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Linda Voortman is Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Uh, op de site uh, ruim 750 mensen hebben gestemd. Alle waar moeten herkeurd worden, dat is de stelling. 66% is het daarmee eens. 34% is het oneens. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, u met Maxime Steijn. Ik ben het oneens met de stelling. Uh, mijn vrouw is afhankelijk van de waaioen door haar ZMLK-schoolverleden. Uh, um, Zo'n herkeuring, waar ze er verschillende van heeft gehad, is erg belastend voor haar. Het geeft een hoop stress. En ze is een speelbal van, uh, van, van, van beleid, want ze kan er helemaal niks aan doen. Nee. En maar uit die keuring komt ook steeds dat zij gewoon echt niet kan werken. Dat klopt, zij heeft nu een indicatie... Voor haar, of tot haar pensioengerechtigde ja. leeftijd. En u zegt dat moet eens een keer afgelopen zijn... nu met al die keuringen, want uh, dat, dat geeft alleen maar onrust. Dat klopt. Het is voor haar eigenlijk zelfs ook vernederend... omdat iedere keer het verleden weer bovenkomt. En zij werkt op dit moment dus uh, bij, uh, bij baansteden... en zij functioneert er hartstikke goed. Maar op, op allerlei gebied wordt haar werk... en haar financiële toekomst uh, onzeker gemaakt. En zij kan er helemaal niks aan doen. Nee. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Met ledues uit en Ik ben het met de vorige man helemaal eens. Maar ik ben voor de stelling. Want iedereen die moet eh, af en toe naar de dokter. En ik vind het wel een goede zaak dat die mensen om de zorg die hun dan krijgen, dat die keuring weer verplicht wordt versteld. Want bent u bang dat er nu mensen in die waaiong zitten die daar eigenlijk niet thuis horen? Oh nee, nee, nee, nee. Dat, dat ik niet. ben ik niet van overtuigd. Het gaat er mij alleen om: iedereen heeft medische zorg nodig, dat ze dat ze kijken hoe je eraan toe bent. En uh, Iemand, dus bij geluk gelukkig helemaal gezond... ik hoor ook één keer per jaar naar het dokter te gaan... om te kijken hoe het met me gaat. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, spreek ik met Therese Schildkamp, Rotterdam. Oh. Uh, ja, ik, ik kan me nog herinneren inderdaad uh, van meneer De Geus... die toen uh, minister van Sociale Zaken werd... zelf ook een vakbondsverleden had. En uh, op een gegeven moment uh, ook maar vond dat iedereen naar keur moest worden... en mensen van 100% ineens... Uh, voor uh, 100% goedgekeurd werden. Ik zou wel eens willen zien. aan de hand van de rapportage. van hoeveel mensen. die toen goedgekeurd zijn. nu nog een normale baan hebben. Ja. En nu denk dat dat niet zoveel zullen zijn. Nee, natuurlijk niet. En kijk, die meneer die net reageerde. die wethouder. die zei: van nou prachtig. Uh, dat het hier naartoe komt en uh, terecht dat u mevrouw Lindeman zegt van nou had u maar even de brief doorgelezen over wat, de, mm. wat dat financiële plaatje is. Ik heb weer het idee dat het weer zo iemand is die ziet geld op zich afkomen van allerlei gaten die dadelijk in, in, in, in, in, de, in de gemeentelijke pot uh, gedicht kunnen worden. En, en, en net zoals die WMO wat, wat, wat, wat, wat, uh, wat ook niet... Uh, uh, laat ik zeggen, geëtiketteerd is nee. en, de, en dan, ga, dan komt, wordt er een lantaarnpaal van betaald. En waar het eigenlijk voor het bedoeld is, daar, daar komt het nee. in. Heb u er zelf mee te maken eigenlijk met de Waijon? Nou ja, niet met de Wajong. Ik zit wel, uh, laat ik zeggen, nog vanuit de oude WO. Uh, maar hm. Ja, dat ging dan op, op, op dagloonbasis, zeg maar. En als je dan niet voor 100% afgekeurd bent, dan, uh, dan moet je op een gegeven moment aangevuld worden tot bijstandsniveau. Dus eigenlijk, qua vers zak, broekzak maakt het niet veel uit. Nou. Maar ja, ook qua mijn leeftijd. Ik uh, ben nu 62 jaar, dan kom je niet meer aan een baan. Nee, duidelijk. Dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Ondanks het uh, ongunstige tijdstip, de crisis, ben ik het toch eens met de stelling. Je had die herkeuring wel eerder moeten doen natuurlijk, tijdens hoogconjunctuur dan hebben eventueel herkeurden meer kans op werk... want nu is de kans op bijstand voor die mensen te groot. Maar er zijn veel gehandicapten vanaf geboorte die willen werken... en dat met begeleiding ook goed zouden kunnen... en die nu die kans niet krijgen. En er is ook een categorie die wel degelijk onterecht in de Wajong zit. De Wajong is een beetje een soort W.O. geworden... voor een deel onheus gebruikt als rechtscategorie, als dunplek. Mm -hmm. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan moslima's... die bijvoorbeeld heel enthousiast beginnen aan... een hbo-zorgopleiding, en dan tijdens die opleiding erachter komen dat ze mannen moeten wassen. En dat willen ze niet. En dan in de gewetensproblemen komen. Ook andere mensen die dan met een, bijvoorbeeld een licht vlekje of wat dan komen dan in die waarjong Maar zijn er in feite te sterk voor. Die willen soms niet werken. En ik denk dat toch deze mensen nou, goed geschikt zijn voor de arbeidsmarkt ja. en die onterecht in die waarjong zitten. Dus ja. ook daarom is een herkeuring goed. Alleen de tijdstip vind ik ongelukkig. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Ja, goeiemiddag. Ik ben een Ik beetje moeilijk van... te verstaan. E, e. Dat Ik... Ja, zeg het maar. Ik eh, dacht dat mijn klein, mevrouw Kleinsma het sociale gericht was van de Partij van de Arbeid. Maar het blijkt toch ook dat ze een ordine, or, ordinaire bezuiniging doet. Ja? Want het gaat over 1 of 2 miljoen. En dat eh, er zijn wel andere. ...waar ze geld moeten halen. Oh, ze hebben hebben. Maar, zij, maar, zij, maar, maar, maar mijn meneer, zij benadrukt zelf hè, dat het juist een goede manier is... Uh, ...herkeuring en dan mensen begeleiden naar werk toe. Want dat, daar is ze heel ja. blij over, hebben we net horen zeggen. Dat is allemaal mooi en aardig natuurlijk, maar... ...er is geen werk. Er is geen werk. Nee, en dus een bezuinigingsmaatregel. Ja, dan is het een gewoon een, een, een, een bezuinigingsmaatregel. Duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag Patrick Berghout. Patrick. Um, ik ben het eens met de stelling. Um, vooral vanwege het feit dat uh, uh, ja, ik zelf eigenlijk ook in mijn aanmerking... Voor, komt voor een, uh, een wajong, maar ik zoiets heb van... ja, ik wil heel graag werken. En ja, voor mij werkt het meer belemmerend dan uh, dat het, het zou werken. Want, want laten we zeggen, jij zou bij zo'n keuring misschien wel... Uh, het stempel wajong krijgen. Maar jij zegt, dat wil ik helemaal niet, want dat belemmert mij. En ik wil dus gewoon proberen een, werk, een baantje te vinden een baan te vinden. En uh, nou ja, de ene keer gaat beter dan de andere keer, maar ja, als je zo'n uh, jong hebt, dan uh, krijg je meteen een stempel op je hoofd ja. van... Uh, en, en werk je op dit moment ook of niet? Uh, op dit moment uh, heb ik uh, een baan gehad en uh, ja, nu zit ik weer in de bijstand, helaas. Ja. Ja. En word je daar nog bij begeleid dan? Word je bij geholpen of doe je het echt helemaal zelf? Uh, ik word wel begeleid, maar ja, via een uh, andere instantie. Uh, dus. ja. ja, maar desondanks zeg je dus gewoon, eigenlijk wil ik helemaal niet in die uitkering terechtkomen. Mijn ervaring ook met de deskundigen van het UWV waar ik gesprekken mee heb gehad. Nee, want ja, je komt daar in een kaartenbak terecht. En uiteindelijk ja, gebeurt er niet veel. Ja. ja. Nou, als er bazen zijn die luisteren op dit moment, laat ze even bellen. Want dan kunnen we je gelijk aan de man aan de bak helpen hmm. misschien. Ja. Je weet het niet. Hier is gewoon een, eigenlijk een waarjongen die gewoon graag wil werken. En werkgevers kunnen zich melden via lunch van de NGV. Dan sluizen we dat netjes door. Dankjewel. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, hi. Even Jo Beetsma uit Limmer. Dag, meneer Beetsma. Uh, nou, ik wil even zeggen dat ik het een uh, hele ordinaire... en kille bezuinigingsmaatregel vind. Uh, in feite heffen ze gewoon praktisch de hele waaion op. Dat levert 1 miljard op. En ze flikkeren ze allemaal bij de gemeente over de heg. In de bijstand? In de bijstand. En die hebben vaak uh, de kennis er niet van. Want hier zitten ook een hoop mensen. En ik spreek uit eigen ervaring... Met problemen in de psychiatrie die echt niet tegen druk kunnen of werken. Dat leidt tot de grootste problematiek. Tot misschien zelfmoordpogingen mm. en alle meneer... ellende die er achteraan komt. En uh, ik vind het een onverantwoorde Maatregelen ja. Maar dus om het bij gemeenten te zetten, u zegt juist, dat is dus niet goed. Wel, Nu zit het bij het Rijk en is het nog op verder afstand. Je zou nee. kunnen zeggen, die gemeenten zitten er wat beter in, dichter ja, bij de mensen. Nee, maar Het feit ook dat ze in de bijstand, kijk, ze zaten in de AVBZ... en er was, aanvankelijk was het ook van plan dat men de bestaande, zeg maar de harde kern... ongeveer 200.000, die zou men ongemoeid laten. Ja. En dat, was, dat, dat, dat heeft ook in het regeerakkoord gestaan, ja. maar dit kabinet verandert om de dag... Om een maand uh, bedenken ze nieuwe maatregelen, tegenvallende cijfers. Nou, dan gooien we die er ook allemaal bij. Wat dat betreft is het het meest asociale en onbetrouwbare kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog, om even uh, ja, u, te, te citeren. Om, uh, om even te zeggen dat u geen fan bent van dit kabinet. Dank u nee. wel voor het bellen. We gaan snel terug naar Linda Voortman. Die zit niet uh, bij een van de regeringspartijen. Uh, is het zelfs uh, denk ik voor een deel met u eens. Zij is Tweede Kamerlid namelijk voor GroenLinks. Heeft meegeluisterd met uh, alle bellers. Mevrouw Voortman, wat vond u van de reacties? Ja, ik vond het heel erg interessant. Je merkt ook hoe divers de, uh, de groep is waar we het hier over hebben. Hè? Van de eerste bellen, wiens uh, uh, vrouw um, ja, ze, ze het gevoel heeft dat ze een speelbal van het beleid is, tot uh, Patrick die zegt van ja, ik wil geen stempel opgedrukt uh, ja. krijgen. En die diversiteit, daar moet je juist op inspelen. Uh, de vrouw van de eerste bellen, die heeft iets anders nodig dan Patrick. Ja. Maar goed, ik, ik lees de plannen van. Ik moet zeggen, die laatste pagina had ik ook niet gezien met die bedragen, want daar komt u steeds op terug. Maar ik lees dan in die plannen juist dat het individuele moet en, en mensen begeleid worden. Dus je zou zeggen, dan wordt iedereen die dus dit soort bezwaren heeft geholpen. Dat zou je inderdaad zeggen, maar ja, het is niet zo... dat een kille bezuiniging uh, verpakt in mooie woorden... opeens een geweldig plan uh, wordt. En dat is hier wel het, uh, het geval. Ik denk dat veel mensen, die, uh, veel mensen die in deze situatie zitten... dat die heel graag werken uh, willen. Het vaak ook uh, geprobeerd uh, hebben, maar dat dat gewoon heel erg moeilijk uh, is. En als staatssecretaris Kleinsma zou zeggen... van nou, ik zorg ervoor, ik leg hier geld bij om die mensen te begeleiden... en ik zorg dat die banen er komen en dat het quotum gewoon weer in ere wordt hersteld... Dan hebben we een interessante zaak, maar dat hoor ik haar niet zeggen. Nee, maar daar gaat u alvast vast nog wel even een keer naar vragen. Daar ga ik haar zeker uh, naar vragen, ook naar aanleiding van wat ik hier uh, gehoord uh, heb. En ook naar aanleiding van dat ik uh, overal lees dat u, uw partij althans, uh, met D66, met het kabinet aan het praten is over allerlei zaken. Ja, wij praten over de kinderopvang, over het onderwijs... en over vergroening van de belasting. En dat zijn de onderwerpen waar we nu over praten. Ja. Op het moment dat staatssecretaris Kleinsma zegt van... nou, ik ben ook bereid om ervoor te zorgen dat er flink geïnvesteerd gaat worden... in reïntegratie en in uh, begeleiding. En dat quotum, dat dat weer uh, op tafel uh, komt. Dan zou dat interessant zijn. Maar dat is vooralsnog niet het geval. Dus uh, ik denk niet dat we het daarover eens gaan worden. Nee, maar u weet dat. Het kabinet heeft u eigenlijk een beetje nodig uh, hier en daar. Uh, met name vanwege die meerderheid in de Eerste Kamer. Dus u kunt dat is een belangrijk punt als GroenLinks natuurlijk inbrengen. van regelt dit ook even goed. Dat gaan we ook zeker uh, doen. Helaas is het wel zo dat bijvoorbeeld een partij als het CDA... die was het ook al eens met de vorige uh, wet. De wet werken naar vermogen die eigenlijk gewoon hetzelfde is als deze wet. Dus ik vrees dat als ze een meerderheid nodig hebben... dat ze ook nog naar andere partijen kunnen kijken. Aha, ja. ja. En dat is dus de hogere politiek. Ik snap het allemaal. Uh, dank Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Zij uh, deed mee vandaag in Stand.nl. Alle waaijjongens moeten herkeurd worden... Even de laatste van stand van zaken op onze site bekijken hoe dat zit. Ruim 900 mensen gestemd intussen. 65% is het eens. 35% is het oneens. U kunt blijven stemmen via die site. Dus www.stand.nl. Hou de radio aan. Zometeen na tweeën vrijdagmiddag live. Dit keer vanuit Eindhoven, want de AVRO viert een feestje. 90 jaar bestaat die oproep al. En daarom zijn ze het hele land met allerlei programma's. Ook vrijdagmiddag live dus met Jan Mom. Zometeen na tweeën. Ik wens u een prettige vrijdag, verder. Prettig weekend. Goedemiddag.